Het of een kind don't get me wrong. I love my man. But I the Lord she a woman. het nieuws van twee uur krijg je van Casper Kooi. Goedenacht. Het winterweer ligt het openbare leven in grote delen van het land plat. In Tiel is de grote wijkfeest van de postcode loterij afgezegd. In Den Haag gaan de markten niet door vanwege code oranje... en veel gemeenten halen deze week geen afval op. Ook worden kerstbomen later opgehaald en zijn nieuwjaarsrecepties gecanceld. President Trump sluit een militaire actie niet uit om de controle over Groenland te krijgen... Het Witte Huis noemt het overnemen van het eiland... een prioriteit voor de nationale veiligheid tegen Rusland en China. Denemarken en Groenland willen zo snel mogelijk met de Amerikanen om de tafel. Venezuela gaat mogelijk aardolie exporteren naar Amerika. Beide landen praten hierover en als het doorgaat, dan heeft China het nakijken. Vorige maand stelde president Trump nog een blokkade in voor export... om de druk op te voeren bij Maduro. Maar die is intussen opgepakt... En een stel uit Zwolle heeft te horen gekregen dat hun huwelijk ongeldig is. Hun kennis was een trouwambtenaar en die schreef met behulp van ChatGPT een hippe tekst in plaats van de standaard trouwgelofte. Alleen zei de gemeente achteraf dat de standaard tekst toch nodig is. Het stel ging nog naar de rechter, maar kreeg ongelijk, meldt het AD. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen sneeuw. Later op de meeste plekken code oranje. En meer sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. En tot zover het ANP-nieuws. Dankjewel keer van Flitsmeister. Met op dit moment geen files en ook geen flitsers. Dus dat is lekker. Ja, een fles wijn, stond van Domende tegen Blanche... is helemaal uitverkocht. Komt niet omdat hij zo, zo lekker is. Waarom dat wel eens is, vertel ik je zo. And I had some help. Mocht je op zoek zijn naar een fles Domaine de Tech Blanche. Het is een Franse witte wijn. Grote kans dat je even moet wachten tot de wijn weer op voorraad is. Want hij is door een hoop mensen ingeslagen. Ja, vooral door de Swifties. De fans van Taylor Swift. En dat komt omdat je in de documentaire van Taylor Swift. The End of an Era. Een kleine snippet ziet. tussen een shot van een seconde. Van deze fles wijn. Ja, zo'n beetje alles wat Teleswift aanraakt verandert in goud. Uh, en de zoekopdrachten naar de wijn Sancerre... Domaine de Tech Blanche op Google... die schoot omhoog in de VS, Frankrijk en echt dus wereldwijd. Ja, en dat kan uh, trouwens zijn dat Teleswift binnenkort weer even in Europa is. In Frankrijk dan om precies te zijn. Want de eigenaar van het wijngaardbedrijf heeft Taylor uitgenodigd... om gezellig even aan langs te komen. Nou, je weet het niet, hè. Maar voor die tijd... Moesten we vooral nog even op TT? Want ze staat nog steeds op nummer 1 in de top 40 met The Fate of Ophelia bij Kiel. As legend has it, you the pyro. You like the match to The eldest daughter of a nobleman Ophelia lived in fantasy But love was a cold bed Full of scorpions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 We zijn bij Morning. Ja, weet je waar ik achter ben gekomen? Heel veel artiesten hebben een ding gemeen met elkaar. Ja, heel veel van hen die hebben ooit in de, in de horeca gewerkt. En dan specifiek een fastfoodketen. Hier, bijvoorbeeld Pink, die werkte bij de grote gele M. Net zoals Verwel Williams, die werkte daar ook. Post Malone, die werkte dan weer bij een fastfoodrestaurant met kip. Uh, wie nog meer Madonna, Madonna bij de Donuts, Mickey Minaj bij een fastfood restaurant met kreeften, maar ook Stromae. Ja en ja, als je uit België komt, dan werk je natuurlijk bij een keten met Vlaamse frieten, Dat kan niet anders. Your music, you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 Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, sera tous paf paf et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables?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 elle m'a mis soit que j'ai compté mes doigts We're sick. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is... meld je in de Q-music-app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is... meld je in de Q-music-app. Hoe, ja, wat, waar, wie? Om half drie. Het is bijna half drie, dat betekent dat ik weer beroepen ga raden. Ja, dat ga ik weer doen. Ik ga zo meteen een timer starten van een minuut. Ga ik allemaal vragen stellen... Uh, en na een minuut tijd ga ik raden wat voor werk je doet. Het enige is dat ik nog iemand nodig heb die uh, aan het werk is. Mag het natuurlijk ook zijn als je net klaar bent of dat je nog moet beginnen. Dat vind ik ook helemaal goed. Maar uh, mag ik jouw beroep raden? Stuur dan nu werk met een berichtje deze kant op.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 Road. I won't let you walk alone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 Oh, mijn vader er al. We gingen heel snel even. <laughs> just... <laughs> Alex Warren, Jelly Roll, Bloodline bij Q. Zometeen muziek van Calvin Harris en Sam Smith. Desire, uh, Ooh, wat? Wie? Om half drie. Ja, het is uh, nou net half drie geweest. Dat betekent dat ik weer op zoek was naar iemand die aan het werk is. Er zijn een hoop mensen aan het werk deze dag. Vind ik echt jellig. Als je aan het werk bent, kan je het gewoon lekker laten weten met een bericht in de Q-app. Kom erbij zou ik zeggen. Uh, Jurjen is aan het werk. Mariska zie ik voorbij komen. Rashana. Oh, ik heb nog trouwens leuk appje van Rashana. Hier komt weg. Hi Judith. Ik ben gezellig aan het werk. Ik heb een nachtdienstje. Kijk, uh, Koos is er ook bij. Die is ook aan het werk. Ja, ja. We zijn wel lekker bloemen. bezorgen zorgen door Nederland. Het sneeuwt zo langzamerhand weer. Maar het oh, gaat weer nee? helemaal goed komen. Oké. Okay. Fijne dag allemaal. Nou, dankjewel Koos. Uh, en aan de lijn heb ik niemand minder dan Michael. Goedenacht. Hi, ja, goedenavond. Goedenacht. Hey, Michael. Hey, jij bent net klaar met werken. Ja, klopt, ik was ja. op Ja, ja, Ja, je bent onderweg naar huis. Uh, hoe lang heb je gewerkt? Je had echt een lange, da lag een lange dag gehad, hè? Uh, ja, iets of twintig. Nou, ik vind ja. dat niet normaal, twintig uur. Nee, dat is ook heel uitzonderlijk hoor. Oké. Okay. Ja. Heb je wel genoeg ja. pauze gehad dan? Ja, redelijk ja, Redelijk, oké. Okay. Ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd wat voor werk jij doet, Michael. Ik ga zo meteen een timer starten van een minuut. En dan ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. Okay. En na een minuut tijd ga, ga ik dan een poging doen om te raden wat jouw beroep is. Is goed, dan ga ik even de auto stilzetten, even het verkeerplekje opzoeken en dan ben ik helemaal op jou. Oh, we moeten nog even wachten hoor ik. Nee, nee, nee. Oh, okay. nee maar kom maar op. Oh, oké, okay, gelukkig. Ja, voordat we beginnen ga ik wel even zeggen dat als je luistert uh, en je hebt een idee wat Michael verwerkt Werkt doet, stuurt lekker met de berichtje deze kant op. Um, Michael, kan ik, kan ik beginnen zeg je of, of is er nog af? Ja, oké. Okay, okay, ja? oh, okay. Nou, dan ga ik de timer nu starten. Werk je alleen of met collega's? Uh, met collega's. Oké. Okay. Uh, Zo, heb je werkuniform aan, werkleding? Uh, alleen de werkbroek. Alleen de werkbroek, oké. Okay. Uh, ben je onderweg ja. voor je werk? Uh, soms wel, soms niet. Oké. Okay. Uh, moet je heel alert zijn voor het werk wat je doet? Uh, ja, want ik werk met machines. Dat, oh, je werkt met machines, sorry. Ja, ja. je werkt met machines. Oké. Okay. Uh, Oeh. Uh, yeah. Even denken hoor. Oeh, uh, ik weet helemaal niet meer wat. Werk je met uh, geld? Nee. Met cijfers? Nee. Uh, met ja, e ja wel, wel, wel, cijfers. Cijfers ja. wel. Oké, okay, oké. Okay. En uh, als je onderweg bent je dan in de auto? Uh, in een bakwagen, ja. Oké. Okay. Uh, is het fysiek vermoeiend? Het valt mee. Het valt mee. Nou, Michael, ik was echt black-out ook. Ik wist even niet meer wat ik moest vragen ook. Um, ik ga heel eerlijk met je zijn... Ik, ik, ik, ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik ga even een, een blik werken op de Q-app. Dus dit zijn niet mijn antwoorden. Ik ga gewoon even een beetje doornemen wat er zo al binnenkomt, hoor. Um, Tine zegt... Oh, Tines, die is ook bloemen aan het vervoeren, zegt hij. Uh, Jacqueline zegt... Oh, die is ook aan het werk. Melanie die zegt vrachtwagenchauffeur. Even kijken of ik nog meer gekomen. Vrachtwagenchauffeur komt nog een keer binnen. Uh, oh ja, Kevin die zegt iets wat misschien nog wel zou kunnen: Strooiwagen, Ja, yeah. zou op zich. Oh, dat zou nog wel kunnen, omdat je een lange dag hebt gehad. Dat zou ik eigenlijk nog wel. Of monteur voor strooiwagens kan ook nog. Oké, okay, ik ga gewoon even af op Kevin. Kevin en ik, samen denken wij dat jij. Op de strooiwagen zit. Nee, dat is niet goed. Ah nee! Ik had nog zo ah. de hoop. Ik had nog zo de hoop. Um, wat is het wel? Ja, ik ben chef werkplaats in een, uh, uh, bedrijf dat uh, voornamelijk winkelinterieur gemaakt en zo. Oh, oké. Okay. Maar wat, zijn jouw werkzaamheden dan precies? Wat moet je dan? wat moet je concreet doen? Uh, ja, ik werk voornamelijk met aluminium en hout en daar maken wij uh, onder andere scheidingswanden van of gewoon winkelinterieur, zoals je het ziet bij bijvoorbeeld een bijkorf. Oh, oké, okay, dat grappig. Maar moet dat in gaat dat in de nacht gewoon door? Nee, dit was eigenlijk een uitzonderlijke dag. Omdat uh, morgen zou ik eigenlijk naar uh, richting de Franse grens gaan. Uh -huh. uh, maar vanwege de weersverwachting uh, hebben wij toch besloten dat wij uh, vanmiddag nog met twee wagens richting de Franse grens zijn gegaan. Dus van uh. duidelijk dat pas thuis. van tot Oh, zoetje. Nou, dan is het, helemaal, dan is het ja. wel echt uh, verschrikkelijk deze nacht. Dus jij bent back af natuurlijk? Ja, maar gelukkig ben ik morgen vrij. Dus, uh. oh, Oké. Okay. Nou, lekker uitslapen dan. Um, yes. Michael, het was een hele lastig. Ik wil je wel onwijs bedanken. Thanks voor je appje en voor je tijd. Uh, ook ja. iedereen bedankt ja. die je uh, in de Q-app heeft uh, meegeraden en gehad. Um, ik wens je een fijne nacht. Slaap lekker. Ga lekker rusten. Ja, oh, Michael, trouwens, ik ja. heb nog één allerlaatste vraag aan jou. Ja, zeker. Rond de klok van drie ga ik een liedje draaien. En nu vroeg ik me af, heb je enig idee welke dat zou kunnen zijn? Nee, eigenlijk niet. Nee, niks wat je, nee helemaal Noppes Nada, geen idee. Nee, ik luister ook normaal gesproken op dit tijdstip die Jackie O zo. Nee, dat mijn, oh nee, maar ja, nee, dat is ook gewoon een wilde gok. We wilde wilde vragen, ik. Nee, geef niet, geef niet, geef niet. Ik ga gewoon zometeen nog een extra hint geven. Dus misschien weet je het dan wel. Zometeen ook Ed Sheeran, maar eerst. Calvin Harris en Sam Smith. But I don't.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 In een Bar Stan tipsy. Ja, het is vannacht een uh, hele bijzondere nacht. Dit is iets wat ik vorig jaar eigenlijk al wilde doen, maar toen was ik het uh, vergeten. Ik ga zo meteen om drie uur s'nachts een liedje draaien. En dat is het allerleukste om te doen op 7 januari. Ja, heb je dan al enig idee over welk liedje dit gaat? Vroeg het net uh, ook al bijvoorbeeld aan een luisteraar. Nou, die wist het niet. Um, ik kreeg een appje van Roelof in de Cumusic app. Die zei MM met Stan, uh, Stan. Nee, dat is niet goed. Ja, het enige wat ik kan zeggen: ik draai hem dus op 7 januari om 3 uur s'nachts. Uh, en zou ik nog, kan ik nog iets zeggen? Oh ja. En, en dit is ook een, uh, een hint: lagere stem. Gaat er, misschien al, gaat er al een lampje branden misschien? Heb je enig idee? Uh, kan ik nog iets zeggen? Mm, oh, ik heb een panterbloesje aan. Nou, als je het nu niet weet, toch? Kom op, je kan het. in my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. En de vooralarmschijf de van deze week, Thomas Gray en Rumors. Goeienacht, Zoe. Hallo. Hey Zoe, hallo. Ja, zometeen ga ik om drie uur s'nachts een, een liedje draaien, een speciaal liedje. Uh, maar allereerst, uh -huh. wat, doe jij, wat doe jij nog wakker om uh, nou, bijna drie uur s'nachts? Uh, ja, ik ben aan het werk. Uh, oh, je bent aan het werken. En tot hoe laat ja. moet je werken dan? Tot half acht. Tot half acht, oh, dan moet je nog even. En, en wat uh -huh. voor werk doe je? Uh, ik ben een verpleegkundige. Oh, oké. Okay. Mooi, goed. Um, mm -hmm. En ja, ik gaf net al wat hints even over, de, over het nummer. Uh, ik ga ah. het nog heel kort met je doornemen. Ik zei: ja. uh, de hint is uh, drie uur s'nachts, uh, 7 januari. Uh, mm -hmm. Dit was ook nog een hint. Lager la braad. Ik had dat echt niet. lage braten. <laughs> uh, ik heb een panterbroesje aan en een spijkerbroek. Uh, mm -hmm. Ik kreeg nog even wat appjes in de Q-app binnen. Uh, Mike die zegt telekits. 1, 2, 3 minuten voordat je stopt. Dat vond ik wel een leuke. Uh, Boyan zegt de Pink Panther team. Ik heb geen idee. En Jailene die zegt... ChatGPT zegt Grace Jones. Pull up the bumper. De nummer zegt maar mm -hmm. niks. Maar uh, ChatGPT kan er ook finaal naast zitten. Nou, Dit is het allemaal niet... Um, heb jij een idee wat het is? Ja, het is stiekem gedanst, van Toontje Lager. Ja, dat klopt, want daar zit namelijk deze zin in: 3 uur s nachts, 7 januari. <laughs> ja, dus ik dacht: Dit is het perfect moment om dat een keer te draaien. Ja. Ik vond het heel knap dat jij dit wist eigenlijk. Ja, ik ook. Ja. ja. <laughs> Vooral dit tijdstip, dat je nog best wel scherp bent. Ja, ja, ja. Ja, het moet ook wel natuurlijk voor je werk dan natuurlijk, maar goed. Ja. Um, ben jij iemand die uh, graag stiekem met iemand danst, een beetje flirt? Ja, ja, zeker. Ja? Oh. Wanneer is het laatste dat jij een keer geflirt hebt? Uh, met Nieuwjaars. Oké, okay, dan lekker, Zoe. <laughs> <laughs> en heeft het nog effect gehad? Of is dat nu weer klaar? Uh, dat hou ik voor mezelf. Oké, okay, heel verstandig. Hé, <laughs> <Hey>, Zoe. <laughs> Succes daar, werk ze. En uh, super bedankt. Dankjewel. Doei, doei. Doei, doeg, doei, doei. <laughs> Ziek gedanst bij Q-Music. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht, denk ik en dacht...